De man werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij drie dagen later overleed. Op basis van gesprekken met getuigen en camerabeelden is gebleken dat de man in het park aan het barbecuen was en vermoedelijk is geslagen. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, zoekt de politie meer getuigen. De rechtszaak tegen drie leiders van de Egyptische moslimbroederschap is uitgesteld. De drie mannen, onder wie geestelijk leider Mohammed Badie, worden verdacht van het oproepen tot geweld tegen demonstranten tijdens het bewind van de afgezette president Morsi. De leiders waren niet in de rechtszaal, volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Hun afwezigheid was voor de rechter reden om de zaak op te schorten tot eind oktober.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 Het weer in het noorden, noordoosten en zuidwesten schijnt de zon volop. Op andere plaatsen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. In de loop van de middag en avond wordt het op meer plaatsen zonnig. Het is 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Na een ongeluk bij dorp, twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En door werkzaamheden op de Ring van Amsterdam, de A10... tussen Oud-Zuid en de Alfred Rai, 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... bij knooppunt Everdingen, 4 kilometer. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Ja, ja, ja! Het is het doelpunt! NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is wat je noemt een volle bak vanmiddag. We hebben vier voetbalwedstrijden, Formule 1, motorsport, hockey, paardensport en tweemaal wielrennen. In de Eredivisie speelt Go Eagles sinds half 1 thuis tegen FC Groningen. En die houdt Kamp. Ja, heerlijke partij voetbal tussen uh, twee ploegen. die. Met name in het begin aan aanvallen dachten en het ook deden. Het staat 3-2 voor Go Ahead Eagles. En Groningen staat met negen man. Twee keer een rode kaart. Eén keer direct voor een uh, nogal uh, met de losse handjes wapperende Adorjan. De Hongaar die een doelpunt al eerder had gescoord. En twee keer geel voor Letchert. En dus negen Groningers tegen elf Deventenaren. Het staat 3-2 voor Go Ahead. Heerlijke wedstrijd. De andere duels zijn Feyenoord-NAC, Vitesse-FC Twente en FC Utrecht-AZ. Zojuist begonnen de Grand Prix Formule 1 van België, Louis Dekker. En het eerste wonder is achter de rug, alles is schadevrij door de eerste bocht. Die flessenhals meteen naar de start gekomen. 22 coureurs op weg in 44 ronden en de koploper heet Sebastian Vettel. Hij heeft in rouge een van die mooiste bochten in de Formule 1... Die bocht heeft hij beter genomen dan Lewis Hamilton die van pole position startte. Vettel leidt Hamilton erachter het hele veld nog in de eerste ronde. En ook in België de slotdag van de EK hockey waar de Nederlandse mannen op dit moment spelen om brons tegen Engeland. Gerard de Groot. Ja, zo'n typische wedstrijd om de bronzen medaille. Twee ploegen die teleurgesteld zijn omdat ze de halve finale verloren. Nederland met 3-5 tegen Duitsland. Engeland met 3-0 tegen België. Dan krijg je een gezapig duel, een traag duel. En dan heb je ook een gezapige stand op het scorebord. Zes minuten voor de rust. 1-1. En verder de dressuuruiters die strijden om de Europese titel in de kuur op muziek. We zijn bij de MotoGP van Bruno, etappe 2 in de wieleronde van Spanje. En we fietsen ook nog in Hamburg in de Vattenfall Cyclassics. Collins opende muzikaal deze langs de lijn met Two Hearts. Ja, eh, Peck Zwolle is natuurlijk de verrassing van het seizoen. Maar die andere, andere Overijsselse club, spelend in Deventer, Go Ahead... Kan er ook wat van. En die amusementswaarde hoog, hè? Ja, heel hoog. Uh, ze kunnen zomaar op uh, zeven punten uit vier wedstrijden komen. En dat zou toch wel uh, redelijk uniek zijn voor Foukeboy en zijn team. Want 3-2 voor tegen negen man, dus twee man meer, zou je zeggen. Dat moet uh, makkelijk uitspelen worden. Maar toch kreeg uh, Zeevuiksel juist nog een enorme kans voor FC Groningen. Ingevallen. De vele ligt de spits van... Uh, uh, FC Groningen die uh, eigenlijk mo had moeten scoren, de gelijkmaker. Het werd al heel snel 1-0 door Kolder. Ooit oh, 13 wedstrijden bij FC Groningen gespeeld, nu dus bij Go Ahead. Uh, in de spits bij Groningen nooit kunnen scoren. En nu maar meteen uh, in de, het eerste kwartier een doelpunt. En toen kwam vlak voor Rust de gelijkmaker van Thierry. En dat was een uh, heel belangrijk moment hoor. Een paar seconden voor Rust, zo leek het. Maar nu is uh, Go Ahead weer in de avond met onder andere Godet en Turuc. en Die probeert er langs te komen, maar haalt er wel een hoekschop uit. Het werd dus 1-1 vlak voor rust. En weer was het Marnix Kolder. Na die gelijkmaker van Thierry die vlak na rust 2-1 maakte. En Ador Jan, goede voetballer, 20-jarige Hongaar. Die uh, maakte de gelijkmaker, maar ging er daarna met rood af. Ja, een beetje dom. Wapperende handen raakte zijn tegenstander in het gezicht. En dan kan ik me voorstellen dat Sanders daarvoor direct rood geeft. Twee minuten later, tweede gele kaart. Terwijl, hij oh, bijna de... 4 2 is. Dat hij er nog niet ingaat voor Go Head. is eigenlijk een klein wonder. Want die bal had er best ingemogen. Hij was de tweede geweest als hij hem had gescoord voor Xandro Schenk. Maar hij tikt de bal net naast. waarom om nog even het scoren verloop. 2-2 dus Adorjan. Toen rood voor diezelfde Adorjan. De tweede gele kaart was er voor uh, uh, Letchert. En toen stond FC Groningen met 9 uh, man. Ondertussen had uh, Xandro Schenk al 3-2 gemaakt. En dus is dit een enorm aantrekkelijke wedstrijd. Niet zozeer voor de Groningen spelers die het moeilijk hebben tegen Go Ahead Eagles. Men had toch verwacht dat hier wel weer een overwinning zou worden geboekt. Na het goede begin van de competitie. Maar dat wil niet lukken. Nu ligt er een speler van Go Ahead geblesseerd. Het staat dus 3-2. We zitten in de slotfase. Nog een minuutje of zes. Plus extra tijd bij Go Ahead FC Groningen. Slotfase van de eerste helft in de strijd om brons op het EK Hockey. Nederland tegen in Engeland Gerard de Groot. Op het moment dat Engeland scoort uit een strafcorner, en dat is de derde strafcorner, is het Tom Carson, die scoort voor Engeland, is het 2-1 voor Engeland tegen Nederland. Ik zei het, in een, nou, niet zo'n spetterende wedstrijd, niet zo spetterend als bij Andy in ieder geval, bij Go Ahead. Maar Nederland moet toch gaan oppassen hoor, dat die teleurstelling van het verlies tegen Duitsland in die halve finale ook niet gaat resulteren in weer een verloren wedstrijd. Dit keer dan dus tegen Engeland, dit keer dan dus ook het missen van de bronzen medaille, want het is 2-1 voor Engeland op slag van rust, nog 34. 30 seconden. En dan kan Nederland gaan kijken wat er allemaal mis is gegaan in die eerste helft. Terwijl het allemaal zo goed begon na 10 minuten. Jeroen Hertzberger voor 1-0 voor Nederland uit de eerste strafcorner. En de enige tot nu toe in die eerste helft voor Nederland. Daarna was het Loers voor 1-1. En zojuist als Carson voor 2-1 voor Engeland. En dat is voor Nederland niet goed. Want Nederland heeft goed. moeite heeft moeite om zich te herstellen van die nederlaag tegen Duitsland. Daar was het bij dit Europees kampioenschap allemaal om te doen. Om van Duitsland te winnen om eindelijk is van Duitsland te winnen in een belangrijke wedstrijd. Dat is niet gelukt. En nu dreigt het hier in die wedstrijd om de derde en de vierde plaats... om de bronzen medaille dus ook nog eens mis te gaan. Want het is rust en het is 2-1 in het voordeel van Engeland. We gaan het over motorsport hebben. Vandaag wordt er gereden in Brno in Tsjechië. De MotoGP is daar al klaar. Hans van Loosnoord is hier aangeschoven. Hans, leg even uit, want de MotoGP is al geweest. Maar de Moto3 komt nog. Hoe ja, dat? dat komt uh, omdat er een ander tijdschema wordt gehanteerd in verband met de Formule 1. Dat, uh, de grote machten in deze sportwereld willen niet dat de Formule 1 samenvalt met de MotoGP. Vandaar eerst de MotoGP en nu de Formule 1 op dit moment live. En het was een MotoGP met een Brit op pole position, Crutchlow, met een heel legertje Spanjaarden heigend in zijn nek. Hè? Hoe lang heeft hij het volgehouden? Uh, nou, Crutslo heeft het niet lang volgehouden, want Jorge Lorenzo, de wereldkampioen, is vanaf de tweede startrij als een raket naar voren gegaan, heeft de leiding genomen. En Crutslo is nooit bij de top drie geweest, en uh, moest zelfs op een gegeven moment de strijdperk verlaten door een valpartij. Kon nog wel overeind krabbelen, maar eindigde buiten de punten. Nee, het duel ging tussen die drie Spanjaarden. De winnaar van vorig jaar, Pedroza, op de derde plaats. En Lorenzo, met de iets langere, langzamere Yamaha op kop, lastig gevallen door Marquez. Het grootste talent dat de motorsport wereld de laatste jaren heeft gezien. Maar ik zie dat uh, er bij voetballen wat gebeurd is. En die houdt kam. Oh, oh, oh, hoe is het mogelijk? Sta je met negen man tegen elf. En je staat 3-2 achter in de 88ste minuut. En dan is er een corner van Filip Kostic met links. En komt daar met het grote lijf van hem. Genero Zevuik uh, naar binnen. En uh, tikt de bal... Binnen is het 7 uit ja zeker, hij weet het zelf niet hoor, want het is via zijn schouder, zijn arm, zijn hoofd, van alles uh, raakt hij de bal. Maar hij ligt wel achter keeper Room. en het is dus gelijk. Hoe kun je het weggeven? 11 tegen 9, 3-2 voor en dan toch 3-3 bij Go Ahead FC Groningen. Ongelooflijk. Als het werd een strijd dus tussen drie Spanjaarden en dan zeg maar grofweg het jonkie, de nieuweling, tegen de twee gearriveerde namen. Ja, en uh, ja, die, die jongeling deed het fantastisch. Lorenzo verzette zich, hoor, de 26-jarige titelverdediger... tegen die rookie, tegen Marc Marquez. En dat heeft hij twee derde van de race ongeveer vol kunnen houden. Ze gingen het naast elkaar over de baan, echt met de ellebogen, met de schouders. Alles zat erin. Het was motorsport van de bovenste plank. Zoals Marc Marquez na afloop zei... zo'n gevecht heb ik nog niet hoeven te leveren in de MotoGP-klasse. Nou, hij heeft het wel geleverd en hij heeft gewonnen ook. En die arme Lorenzo die toch ietsje tekort kwam ten opzichte van de Honda's... want de Yamaha is een iets langzamere motorfiets op dit moment. Die moest in de slotfase ook nog Pedroza laten gaan. Ja, en daardoor gaat Marques nu nog beter aan de leiding... nog grotere voorsprong heeft hij in het wereldkampioenschap. Hij is de eerste coureur die vijf wedstrijden heeft gewonnen... Uh, in zijn debuutseizoen in de zwaarste klasse... sinds het wereldkampioenschap is gestart. En dat was in 1949. Dus we hebben hier te maken met een bijzonder talent... en met een heel bijzonder motorracejaar Is het voor jou nu ook de definitieve bevestiging dat hij... De grootste kanshebber is op deze WK-titel. Ja, dit was wel een cruciaal moment in het seizoen. Hoor. Hij heeft nu echt de wereldkampioen in een rechtstreeks duel geklopt. Hè, want we weten allemaal wat er gebeurd is... met die sleutelbeenblessures van Pedroza en Lorenzo ja. de laatste weken. Nu was hij toch weer behoorlijk fit, Lorenzo. En hij heeft klop gekregen. Hij heeft het zelf ook toegegeven. zegt, ik was gewoon minder snel op het moment dat het erop aankwam. En uh, ja, er, wordt, er worden harde, harde woorden gesproken bij Yamaha. Want uh, er zijn nogal wat uh, nieuwe onderdelen en zo op komst. En uh, die moeten ingezet worden. Wil men nog een Kans maken, maar er zijn nog zeven Grand Prix, dus het is nog niet beslist, maar Marquez is toch wel favoriet, zeker na vandaag. MotoGP geweest, Moto3 komt er straks nog met Jasper Ibema, wat is zijn uitgangspositie? Uh, niet best, hij heeft slecht getraind, steeds uh, gezocht naar een andere afstelling van de motorfiets en de teambaas Janne Jansen heeft zich ook uh, al geuit en heeft gezegd van het is niet goed, ze zijn op zoek, die twee jongens in mijn team, naar iets dat er niet is, ze moeten gewoon meer gas geven, ze moeten harder rijden, daar komt het op neer. Oké, okay. Hans van Lozenhoorn, dankjewel voor nu. En die kan. wat gebeurt daar nou toch allemaal? Wat is dit? <laughs> dit is nou echt heerlijk voetbal. Zonder spelers van 100 miljoen. Zelfs niet van 10 miljoen en ook niet van 1 miljoen. Maar wel genieten voor het publiek dat hier uh, echt uh, weer stampvol op de Adelaarshorst zit. Toch staat het 3-3. En dan gaan we er zo dadelijk de extra tijd in. Van, uh, met het bord in de hand. Kijkt eerst naar de hoekschop die voor het doel komt voor Goet. De bal wordt Er wordt opgevangen door Go Ahead Eagles weer ingebracht door Van der Linden. Maar dan een vangbal voor keeper Marco Bizot. Die van der Linden heeft trouwens een prachtige vrije trap genomen eerder in deze uh, wedstrijd. Maar die bal uh, kwam tegen de onderkant van de lat, anders was het echt al beslist geweest. Nu gaat de bal heel diep en moet er weer uitgekeken worden achterin. Want is er een mogelijkheid weer voor FC Groningen met 9 tegen 11. Maar die mogelijkheid gaat even voorbij, omdat Syskovic uh, de bal niet uh, onder controle krijgt. En gaat het spel wel weer verder met Go Ahead in balbezit, Maar niet voor lang, want Groningen neemt hier over. En wat vechten ze met zijn uh, negende tegen de elf van Go Ahead. Om misschien zelfs wel de volle winst te halen met Nick van der Velden aan de rechterkant. Bal voor het doel. maar. Uh, bij de eerste paal staat wel Zeefuik, maar de bal gaat richting tweede paal. Daar staat alleen heel ver weg uh, bij Naldem, Giuliano. En die kan niet in balbezit komen. Is het Joey Godet die de bal even terugspeelt op uh, zijn rechtsbek. mijn voor. Hele aardige voetballer is dat. Maar die geeft nu een slechte paas. Die kan onderschept worden door Van der Velde Tot ongenoegen van alles wat uh, go-ahead op dit moment is. Want als je 3-2 staat, ik zei het al eerder, en tweemaal meer hebt... dan moet je dat uh, uit kunnen spelen. Dat gebeurt niet. Nu gaat uh, aan de linkerkant weer uh, die zitkoffeetje er vandoor, Maar de bal gaat ...over de achterlijn. En wel via een go-ahead speler. En hebben we dat niet een paar minuten geleden ook gezien... ...toen aan de andere kant kwam Kostic met uh, de hoekschop... ...die door Zeefuik in het doel uh, werd gewerkt. Nu gaat uh, Nick van der Velden zich bemoeien met die uh, hoekschop. Of is het uh, Zeefuik? Hij gaat in ieder geval ook naar de cornervlag. Ik zou als ik Zeefuik was een beetje in de buurt van de keeper gaan staan... ...want daar ben je eigenlijk voor. Maar hij gaat uh, helemaal bij de cornervlag staan. 3-3 de stand. Wat een wedstrijd. Heerlijk. Om naar te kijken. En dan wordt de hoekschop kort genomen. En wil men dus uitspelen wat FC Groningen betreft. Want ik denk dat 3-3 ook net aangenoeg is voor FC Groningen. Omdat Go Ahead de betere ploeg was. We gaan nog een wissel krijgen. Met terug nummer 27 komt Omar Kavak. er nog in het team van Foukebooi. En de laatste thuiswinst waar ze zo dichtbij waren Go Ahead. Komt uit 1993. Dus 20 jaar geleden. Toen was het 3-0. Tegen FC Groningen. Maar nu is het uh, dus 3-3. Zes doelpunten. Kavak komt erin. En dan gaan we kijken als Van der Linde naar de zijkant gaat. Naar de inborp voor FC Groningen aan de linkerkant van het veld. Overigens, Groningen had ik meer van verwacht. Zeker na de eerste twee wedstrijden die ik dit seizoen van ze gezien heb. Maar goed, het is nog altijd 3-3. Goed werk van Kostic aan de linkerkant. Hij probeert zich vrij te spelen. Zo komt tussen twee man. Wordt dan gehaakt door Godé. En dan nog een vrije trap voor FC Groningen. We zitten dik in de extra tijd die drie minuten was. En daar is al twee minuten ruim van om. Als Nick van der Velden in de buurt van de cornervlag aan de linkerkant van het veld. In het groen de vrije trap overlaat aan Kostic. En daar komt die bal voor het doel. Met twee vuisten Room. Die had hem makkelijk kunnen vangen. Maar hij slaat de bal weg. En dan gaat de bal over de zijlijn. En zegt Van der Velden rustig aan. Laten we de seconde uitspelen. Puntje is mooi. Met zo'n wedstrijd met twee rode kaarten. En drie keer achtergestaan te hebben. Dan zegt Sanders nog niet dat het genoeg is. Mag de inworp door Van der Velde genomen gaan worden. Hij doet dat... Naar Kappelhof. Kappelhof probeert hem al naar voren. Het speelt, maar doet dat niet goed. En dan wordt er overgenomen door Go Ahead. Gaat Antonia de diepte in. En dat is een heel snel mannetje. Aan de rechterkant. Moet een goede voorzet gaan geven. Doet dat? Ja, doet dat? Net niet. Zegt die bal wordt onderschept. En wordt hij dan nog ingeschoten? Nee. Niet door uh, Turuc. En dan wordt de bal weggewerkt richting Zevuik. Die de bal onder controle heeft. En dan lijkt hem, lijken hem me de seconden van deze wedstrijd geteld. Als Zevuik nog altijd de bal heeft. En uh, de bal via een speler over de zijlijn gaat. En dan zegt Sanders, mooi geweest, het is genieten geweest. Zes doelpunten, mooi uh, verdeeld over beide ploegen. Drie voor Go Ahead en drie voor FC Groningen. Maar Groningen leidt schade met twee rode kaarten. Go Ahead Eagles FC Groningen, 3-3. In Denemarken worden vandaag de Europese kampioenschappen paardensport afgesloten. Met de kuur op muziek voor de dressuurruiters. Later vanmiddag twee kanshebbers voor een medaille. Namens Nederland, Edward Gauw en Adelinde Cornelissen. Maar al geweest is de leerling van Ankie van van Daniel Heikoop. Ed van de Bend hoe deed ze het? Nou, eigenlijk, om het maar ronduit te zeggen, hartstikke goed. Met uh, Kingsley Siro, een, een 12-jarige Ruin. Een, een 14-jarige Ruin inmiddels al, dus behoorlijk op leeftijd. En zij zelf is uh, een Benjamin, nog maar 26 jaar, een nieuwkomer. En dan zie je ook dat de jury er een beetje moeite mee heeft. Maar eerst even kijken naar haar proef. Eigenlijk zonder fouten. Want uh, ze maakt alleen in de uitgestrekte draf. Een kleine hapering. Maar het voordeel van de kuur is, dus, want in de verplichte figuren... de Grand Prix Speciaal werd ze overigens Maar dan moet je dat helemaal in de volg. ...die voorgeschreven staat, moet je het rijden. Dat je een fout nog eens een keer kunt herstellen... ...door om later terug te laten komen, die oefening. Nou, dat heeft ze gedaan in die uitgestrekte draf. Maar waar ze met name exceleerde met haar paard... ...waren in de passage, dat is de verheven, verkorte draf... ...en in de piaf, dat is de draf op de plaats... En, ja, en dan de overganger daartussen. En die liet ze enorm veel zien. Die tellen bovendien ook nog eens dubbel. En hetzelfde geldt voor de pirouettes. Die zijn in de verplichte figuren zijn dat enkele pirouettes. Dus één cirkel. Maar hier liet ze er uh, twee keer twee zien. Dubbele pirouettes dus. En die waren heel mooi omgesprongen. En dan moet je dus in de galopbeweging blijven. En met de achterbenen een zo klein mogelijk cirkeltje. Bijna op de plaats moet je dan draaien werd echt hoog gewaardeerd, 75,286. Maar als je dan kijkt naar die juryleden... die hebben dan moeite met zo'n nieuwkomer. Want uh, de, bijvoorbeeld in de technische uitvoering... varieerden de punten tussen de 71 en 78 procent. En in de artistieke inhoud, want bij de vuur wordt er dus zowel op techniek als naar de artisticiteit gekeken... was het tussen de 72 en 80 procent. Dus dat is 8 procent. En als je dan ziet dat degene die na haar reed... Nathalie Sozijn wietkenstein de dochter van prinses Benedicte van Denemarken... met Digby, uh, en dat die... Uh, 3% had. Nou, dan zie je wat het verschil is. En die, dat paard, Digby, daarvan wordt nu afscheid genomen in de korte pauze die er is. Goeie paal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. Herakles Almelo, PSV, Rust 1-0, eindstand 1-1, 1-0, Duarte 1-1, Park. PSV ontsnapt aan de eerste nederlaag van het seizoen. Park redde vier minuten voor tijd een punt voor zijn ploeg. Trainer Philippe Cocu waarschuwde vooraf al dat wedstrijden tussen twee Europese duels in gevaarlijk zijn. Hij kreeg gelijk. Nou, dit was het, uh, precies het voorbeeld. Ik uh, wil niet zeggen dat wij niet wilden we hebben ons best gedaan. Maar...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 En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, ja, goed, in de laatste minuten krijg je een, een, een get müller goal tegen, denk ik. Want zoiets was, het leek het wel. En uiteindelijk uh, roep je het dan wel over jezelf af natuurlijk. Toch had Herakles zelf ook nog een kans op de overwinning in de slotfase. Lirim Duetter had zijn tweede kunnen maken. Ja, klopt. Uh, ook op de ook op de lat en op de uh, Ja, Zoals ik was. Even, hebben we hebben het echt goed gedaan. Uh, Alleen het is jammer dat we de goal tegenkrijgen. Maar ik denk wel dat we altijd, uh, tevreden kunnen zijn. Wat zegt dit puntenverlies van PSV jou? Na al het jubelen, vooral van de buitenwereld. Hè? Want binnen PSV bleven ze nog wel rustig. Na die 9 uit 3 en die mooie prestatie tegen Milan. Nou, dat zit eraan te komen inderdaad in de, met, met Europese wedstrijden in het verschiet. Dan uh, ga je punten morsen, maar dat is helemaal niet zo erg. Bij Heracles uh, uit, dat is Ajax overkomen, Feyenoord, PSV, dat hoort erbij. Dan gaan we naar de koploper van de Eredivisie. Pexvolle tegen Cambuur, het werd 2-0, Ruststand was 0-0. Fernandes maakte de 1-0 en Aschente uit de strafschop de 2-0. Het is echt waar, Pexvolle is de koploper van Nederland. Trainer Ron Jans wil er nog niet te veel aan denken.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 Die zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig hier met, uh, met, met, met voetbal. En als je ziet hoe ze dat doen op het veld. Ja, dat, is echt, uh, dat is hartstikke mooi wat ze hier neergezet hebben. Prachtig. En wie weet staat PEC volgende week ook nog nogal bovenaan. Want dan komt het kwakkelende FC Utrecht op bezoek. Kion Fernandez. Ja, nee, klopt. Uh, ik denk dat je het zo lang mogelijk moet uitstellen, het verliezen. Dus uh, ja, ik... Uh... Ja, het is sowieso mogelijk mogelijke drie punten volgende week. Is, moet je nou hetzelfde zeggen als bij een topclub die drie keer heeft gewonnen? Want dan zeg je van, of drie keer heeft verloren in het geval van Feyenoord, van het komt wel. Bij PSV zeggen ze nou, het zijn pas drie wedstrijden. Maar Pax Zwolle, ik kan me überhaupt niet heugen dat die vier wedstrijden achter elkaar winnen in de eredivisie. Nee, die worden ongeslagen kampioen. <lacht> Eigenlijk kunnen we wel stoppen. Er is geen moer aan, joh die uh, hele eredivisie niet. Oké, okay. behalve voor Zwolle dan. Ja, die vinden dat best leuk. Ja, volgende wedstrijd. NEC RKC Waalwijk, rust 2-0, eindstand 2-2. Higden, uit strafschoppen 1-0 en 2-0. 2-1 Duits, ook uit een strafschop. En 2-2, ten slotte Joachim. Het eerste puntje van de competitie is binnen voor NEC. Een opsteken zou je zeggen. Maar aanvoerder Rens van Eijden baalde vooral dat er niet werd gewonnen. Ja, ik kan er nu moeilijk over zeggen dat ik er gelukkig mee ben. Omdat we in mijn ogen zeker twee punten hebben weggegeven. en Op meer verdienden.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 Vijf minuten in de tweede helft is het allemaal weer gelijk geworden. 2-2 Jeroen Hertzberger, eerste strafcorner voor Nederland in de tweede helft. Tweede van de wedstrijd en weer Hertzberger. En weer raak 100% scoren dus voor Jeroen Hertzberger, de Rotterdammer. En het is bij Nederland tegen Engeland inzet. De bronzen medaille van het Europees kampioenschap in het Belgische boom. 2-2. Gisteravond eindigde ADO Den Haag tegen Roda J.C. in 0-4. Ruststand was 0-2 door doelpunten van Luix en Dijkhuizen. Vlederis en Donald scoorden de 0-3 en de 0-4. De cijfers doen vermoeden dat het een zeer makkelijk avondje was voor Roda J.C. En dat klopt, trainer Ruud Brood. Ja, zeker in grote delen van de wedstrijd wel. Vond ik zelfs dat we nog uh, verkeerde keuzes maakten. Onnodig buitenspel liepen of uh, ja moeilijke bal. Maar Ik denk dat we op het juiste moment scoorden, maar we hebben ook... Uh, ik denk wel aardig wat kansen laten liggen. Een van de doelpuntenmakers bij Roda was een echte Hagenees, Henk Dijkhuizen. Het was een gekke avond voor hem. Ja, dat is bizar. Mijn eerste, mijn eerste ja, betaald voetbal, En die maakt dan uitgekken tegen Den Haag. Dat is wel mooi eigenlijk om mee te maken. Een paar vrienden van mij staan ook op midden-noord. Maar ja, ik denk dat ik het uh, wel lastig gaat krijgen. <laughs> al met al was het een onverwacht grote nederlaag voor oude Den Haag. Trainer Maurice Stijn heeft maar één remedie voor zo'n avond. Snel vergeten zou ik zeggen en weer op naar, naar Heracles uit. Maar het is een hele pijnlijke avond en zeker de manier waarop. Uh, nogmaals, ja ik miste ja, jammer genoeg echt de overtuiging bij alles. Want ik denk ook als je de hele wedstrijd bekijkt... dat we ook nog heel veel kansen gewoon hebben gehad om doelpunten te maken. Maar ja, ook dat zat er niet in vandaag. Wedstrijd van vrijdag, Heerenveen-Ajax 3-3. De stand in de eredivisie. Bovenaan Pexwolle Zwolle, 4 gespeeld, 12 punten. Tweede plaats PSV, 4 gespeeld, 10. FC Twente, 3 gespeeld, 7. Ajax, 4 gespeeld, 7. Net zoals Rode JC, Heerenveen en FC Groningen. Stand onderaan, 15e plaats NAC, 1 punt uit de drie wedstrijden. Hetzelfde geldt voor FC Utrecht. Op de 17e plaats NEC, 1 uit 4. En helemaal onderaan Feyenoord met 0 punten uit drie wedstrijden. Programma van vanmiddag. Feyenoord, NAC om half drie... Vitesse FC Twente en om half vijf FC Utrecht AZ. Gerard de Groot bij Nederland-Engeland. minuutje na die gelijkmaker van Hertzberger. Opnieuw Jeroen Hertzberger. Dit keer uit een veldsituatie. Op de kop van de cirkel, dat wel. Dus op dezelfde plek waar hij een minuut daarvoor die strafcorner raakschoot. En dit keer was de doelman van Engeland kansloos. Opnieuw kansloos. En Hertzberger heeft er drie gescoord. Uit de 3-2 voorsprong voor Nederland. Na acht minuten in de tweede helft. Dit is Radio 1. E.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 En in Jemen zijn bij een bomaanslag op een bus zeker zes luchtmachtmilitairen omgekomen. Ook zouden er enkele gewond zijn geraakt. De militairen waren onderweg naar een luchtmachtbasis vlak bij de internationale luchthaven bij de hoofdstad Sana'a. Wie achter de aanslag zit, is nog niet bekend. Dat waren de hoofdpunten. hebben bij verkeersinformatie: files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Inbrugge, vijf kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Dorp 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De werkzaamheden op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Oud-Zuid en de afrit Rai, 2 kilometer. En dan nog de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Beeldhoven, 4 kilometer. En verderop bij de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen, 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Zwaar beladen, zo mogen we de wedstrijd wel noemen in Rotterdam. Feyenoord-Nak, Ronald van der Geer. Ja, de nummers 15 en 18 van uh, deze competitie... dat klinkt toch vrij ongewoon als je het hebt over uh, Feyenoord-Nak. Maar zo moedig is het op dit moment. Nak heeft één punt, Feyenoord wacht nog altijd op uh, de eerste overwinning. Vier keer in actie geweest, één keer Europees... en drie keer in de competitie en nog geen punt gehaald. Nou, dan moet het dus vandaag tegen Nak gebeuren... dat uh, getuigen dat ene punt natuurlijk ook niet in uh, bloedvorm verkeert. We zouden eigenlijk uh, al begonnen zijn... Onder leiding van Danny Makkeli, de scheidsrechter. Maar die heeft bij uh, zijn laatste rondje, althans dat heeft een assistent ontdekt. Een gaatje in het net gevonden. Dat moet nu worden dicht ge, ge, geniet. of uh, nou, met, met tie-ribs worden vastgezet. Dus uh, ja, de spelers staan op het veld. En het duurt dus even voordat we kunnen beginnen. De fijne Daryl Jamma terug in het elftal. Dat is uh, een prettige gedachte. Stefan de Vrij is terug. Hij van een schorsing, Jammaat van een blessure. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moesten worden. Nelon mag blijven staan. Joris Matthijssen is naar de bank verwezen. En op het middenveld ten opzichte van vorige week tegen Ajax. Roetvormer Vormer en niet bij. Drie man op het middenveld. Filena, Immers en Klaasie. En voorin is er dan een basisplaats voor Samuel Armenteros. Zo gaan we het dus doen. Zei Koeman tegen Nak. En bij Nak ook wat wijzigingen. Want is natuurlijk ook niet tevreden. Hooi Schalk en Van der Weg zitten naast hem op de bank. Bodor. Die van Beerschot, is er nu bij Verbeek en Poepom staat in de punt van de aanval. Nu zijn we dan met enige vertraging begonnen in een wedstrijd die ja, beladen wordt genoemd. Nou, eens kijken of Feyenoord met de druk die inmiddels natuurlijk toch ontstaan is. Of Feyenoord met die druk om kan gaan en hoe uh, naks zich handhaaft in deze wedstrijd. De Kuip is in elk geval tot de laatste plaats uitgekocht. Begonnen ook om half drie, Vitesse Twente in Arnhem. Richard van der Made. 0-0 is het in de Gelderdome We zijn bijna vier minuten onderweg in deze wedstrijd. Interessant denk ik. Vooral omdat we met z'n allen toch benieuwd zijn of Vitesse het goede positiespel van vorige week kan handhaven. Vorige week tegen Rode JC met name een hele aardige tweede helft. Maar minstens zo interessant is natuurlijk of FC Twente hetzelfde op de mat kan leggen als vorige week. Toen FC Utrecht in de Groelsvest in Enschede met 6-0 werd opgerold. FC Twente dat het dus goed doet. In de laatste twee wedstrijden tien doelpunten gemaakt. Maar Vitesse heeft nu het balbezit in de beginfase van de wedstrijd. Aan de rechterkant van het veld met Leerdam. Verslikt zich in Quijteres. Die speelt dan kort in op koppers de linksback van Twente. En dan een bal langs het lijntje geplaatst richting Tadic. Die er nog altijd is bij FC Twente. Zullen spannende dagen worden. Ook voor hem blijft hij wel of niet in Enschede. Tot nu toe volgens FC Twente is er geen concreet bot nog binnengekomen. Voor de man die ook vanmiddag weer als als linksbuiten speelt. Twee ploegen die er exact hetzelfde uitzien als vorige week. Geen wijzigingen dus. En FC Twente is nu de ploeg met het balbezit aan de linkerkant. Daar gaat Koppers weer. Goed verdedigd door Vitesse aan de rechterkant met Van der Heijden. En dan is het via Leerdam de bal naar voren. Daar staat net als vorige week Havenaar die verlengt met het hoofd. Aan de rechterkant is daar Kazijsvili. Uh, er wordt nu opgeschoven aan de kant van Twente richting de middenlijn. Dan is het Theo Jansen die probeert te pasen met zijn linkervoet. Dat is niet al te nauwkeurig. En dan kan Twente weer overnemen. Op dit moment in de middencirkel het balbezit met Egan. Balletje naar de buitenkant. Daar staat Ebisilio. Met name de middenvelders. Dat was natuurlijk vorige week genieten in Enschede van FC Twente Rosales. De rechtsbek plaatst de bal nu breed. En zo heeft Twente nu in deze fase al anderhalve minuut lang zo ongeveer de bal. Bieland paast dan strak in naar Egan. Egan met het paasje naar de buitenkant. Daar is het schot van Castanjos. Het eerste schot van deze wedstrijd met de linkervoet van Castanjos geschoten. Een metertje over het doel bij Piet Veldhuizen. Bijna zes minuten. In de Gelderdoom. Redelijk goed gevuld vanmiddag. Het staat hier nog 0 tegen 0. De Grand Prix Formule 1 van België. Louis Dekker. Je had straks Sebastian Vettel aan de leiding. Is dat nog steeds zo? Met speelsgemak kan niet anders zeggen. Hij is echt een klasse apart op dit moment. De race is al uh, het derde voorbij. Want zo snel gaat dat. In België. Snel circuit. 44, 44 rondjes. Tegen half 4 zijn we klaar. Als het droog blijft in de... Droog is het nog steeds en Vettel, Vettel is ongenaakbaar. Zit net een ronde neer 1,52-8. De nummer 2 op het circuit Jensen Button 156-1. Meer dan drie seconden verschil. En hoe komt dat? Dat heeft onder meer te maken met de banden van Button. Button rijdt niet tweede omdat hij zo snel is. Hij rijdt tweede omdat hij als enige nog niet is gestopt. En achter Button knokt Alonso. Fernando Alonso, de nummer drie in het kampioenschap, moest starten vanaf de negende plek. Is aan een imposante opmars bezig, maar zit nu vast achter Jensen Button op de derde plek. Die moet hij zo snel mogelijk voorbij, anders wordt het gat naar Vettel veel te groot. Dat gat is nu al een seconde of zeven. En nou, wat ik al zei, we zijn al op een derde van de race, dus de tijd voor Alonso begint al te dringen. En voorlopig lijkt het dus op Vettel op weg naar de vijfde zege van dit jaar. Dit is de elfde Grand Prix, de vijfde zege. Uh, ja, het, het zou het kampioenschap bijna voortijdig beslissen. Dus het zou voor de spanning in het kampioenschap fijn zijn... als die weergoden, zoals zo vaak, eigenlijk zoals altijd in de Ardennen... op een bepaald moment de zaak op de kop gaan zetten. Want zo lijkt het geen spannende race te worden aan kop. Misschien dat Alonso nog iets kan. De andere contender, zoals we dat, dat noemen in het kampioenschap... de andere die hem nog een beetje kan bedreigen, is Kimi Raikkonen. Nou, die zit op dit moment zelfs buiten de top 10. Dus daar hoeven we het ook al niet van te verwachten... Guido van der Garde dan, de Nederlander. Hij rijdt nog. Er is sowieso nog maar één uitvaller. Dat is uitgerekend zijn teamgenoot Charles Pieck. En Guido van der Garde is zoals ze dat in Engeland noemen de leading driver of the young teams. Er zijn twee achterhoede teams Caterham waar Van der Garde rijdt en Marussia waar andere coureurs rijden. En dat gevecht is een soort gevecht. Binnen de, de Formule 1. Het gaat niet om plek 1, 2 of 3. Het gaat meestal om plek 19. En die plek, plek 19, is voor Van der Garde. Hij heeft naar een buitengewoon goede training gestart vanaf de 14e plek. Even 14e gelegen. Maar nu is hij weer waar hij hoort. Best of the rest. 19e. Doet hij goed, maar koopt hij weinig voor. De strijd om EK hockeybrons tussen Nederland en Engeland. Nog maar zes goals, Gerard. Dan hebben we die legendarische uitslag van vorig jaar. Ja, dat was een feest, zeg. Dat, dat staat nog wel op het netvlies. Dat was wervelend. Nou, zo wervelend is het op dit moment niet, hoor. Nederland leidt wel naar ruim een kwartier spelen in de tweede helft met uh, 3-2. Maar het gaat uh, moeizaam. Het zijn moeizame wedstrijden. Ik heb het al eerder aangegeven. Je hebt allebei een uh, verloren halve finale achter de rug. En dan moet je je ook nog opladen om uh, brons te halen. Dan moet je als coach veel praten, veel op de mannen inspreken. Om te zeggen, jongens, een toernooi weggaan en afsluiten met een nederlaag. Dat is eigenlijk het ergste wat er bestaat. Geef niet op welke positie dan ook. Zo'n laatste wedstrijd moet je gewoon winnen. En langzaam en langzaam komt dat be begrip ook een beetje door in het Nederlandse spel. Het gaat nog niet zo gesmeerd. Het gaat allemaal nog niet zo soepel. Het gaat moeizaam dus eigenlijk. Maar het tempo wordt wat opgeschroefd. En Nederland gaat steeds verder op jacht naar een uitbreiding van die scoren. Want die 3-2 is uh, niet genoeg hoor op dit moment. Nederland speelt beter dan uh, de Engelsen. Zo luister kreeg, uh, kreeg uh, Seffi van As een geweldige kans om er uh, 4-2 van te maken. Treuzelde te lang. Werd dus helemaal niks. Zodat Engeland in ieder geval nog leeft met 18,5 minuut te spelen. Leidt Nederland met 3-2. We gaan schakelen naar Rotterdam. Ronald van der Geer, kun jij een eerste indruk geven van Feyenoord? Marcheert het een beetje? Nou, Feyenoord heeft veel balbezit. Maar dat komt ook omdat Nak eigenlijk vrij terughoudend speelt. Met een, uh, een groot defensief blok. Maar vanuit 0-0 uh, na 6 minuten. Uh, ja, vanuit dat balbezit is er nog nauwelijks gevaar geweest. Eén keer via Jan Maat, voorzet rechterkant. Door pellen in de doelmond eigenlijk naar de, naar de rechterkant gekopt. Omdat hij immers met hem meeliep. Maar immers liep niet hard genoeg mee. Dus ging dat moment verloren. Ja, je ziet eigenlijk dat Nak wacht op de counter. Maar je ziet ook wel, Feyenoord probeert heel hoog druk te zetten. Dat doe je normaal gesproken als je heel veel vertrouwen hebt in een elftal als blok. Maar Nak nou kan zich eigenlijk vrij makkelijk onder die druk die Feyenoord dan uitoefent uitvoetballen. Dat betekent toch... Dat nog niet alles 100% wordt ingevuld. Feyenoord dus wel veel aan de bal. Nu ook met De Vrij, met Martens Indy. Het zou naar Nederland kunnen. We zijn nog op helft Rond de middenlijn dan maar een diepe bal. Dat vind ik altijd erg zonde. Want je hebt middenvelders waar je ook mee kan voetballen. Armen Teros pakt die afvallende bal op vanaf de linkerkant. Paas naar de rechterkant. Dat is een goede bal van die huurling van Anderlecht. Schaken gevonden aan de rechterkant. Maar zijn voorzet is laag en kan dan makkelijk door Kwakman. Uit het, op het gebied worden weggewerkt. Het levert wel weer Feyenoord Balbezit op. Na zeven minuten is het dus nog 0-0 in Rotterdam. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. To cure my every ill van haar nieuwe album Liquid Lunch. Vitesse FC Twente, de kop is eraf. Richard van der Maden kwartiertje gevoetbald. Het is nog niet zo heel erg veel gebeurd in de Gelderdoom. 0-0 dus de stand moet nog ontbranden eigenlijk hier in Arnhem. En Van der Heijden en Kasia, de twee centrale verdedigers, schuiven elkaar nu achterin de bal toe. Vorig jaar trouwens werd deze wedstrijd in november gespeeld in de Gelderdoom. Toen stonden beide ploegen, Vitesse en FC Twente nummer 1 en 2 in de competitie. Toen zaten er ook twee andere trainers, McLaren bij Twente en Fred Rutte bij Vitesse. En het was toen een hele vervelende wedstrijd. 0-0 Heel weinig risico bij de coaches die verklaarden de nul eigenlijk heilig. En nu zie je met Peter Bos aan de kant van Vitesse en Schreuder aan de kant van Twente... dat er toch wel wat veranderd is. Bij de trainers willen vooruit voetballen, de tegenstander snel afjagen... en een verzorgd positiespel op de grasmat leggen. Maar dat blijft in het eerste kwartier van deze wedstrijd tot nu toe uit. Nu misschien Vitesse aan de linkerkant van het veld met Havenaar. Wordt verdedigd door Bieland, dan krijgt... Havenaar een vrije trap mee van de scheidsrechter Guzubiuk. Die het vanmiddag hier in Arnhem in goede banen moet leiden. En dan komt Theo Jansen natuurlijk naar de bal toe in de 16e minuut van deze wedstrijd. Vorig seizoen scoorde dus zelfs Boni niet hier in de Gelderdroom. Toen het ging tussen FC Twente en uh, Vitesse. Veel mensen zeiden het was een hele interessante wedstrijd. Een tactisch steekspel. Maar ik vond het zelf eigenlijk uh, heel erg saai. Want er gebeurde voor beide doelen gewoon heel erg weinig. Dus kijken of dit wat oplevert. Met een uh, vol uitvak nu uh, van FC Twente in op beste stemming. Dat probeert uh, Twente natuurlijk weer naar voren te schreeuwen. Ook in deze wedstrijd. Het schot komt van Van Aanholt en wordt gepakt dan door Marsman. Die overtuigt al een aantal weken. In het doel daarbij bij FC Twente ging op tijd naar de grond. En heeft de bal inmiddels alweer uitgerold naar een van zijn verdedigers. En uh, Vitesse... Zakt dan weer in richting de middenlijn. Twente bouwt aan een nieuwe aanval met de twee centrumverdedigers Bieland en Bengtson. Morgen meldt zich ook weer een nieuwe speler bij Twente. Jesus Manuel Corolla schijnt een exceptioneel talent te zijn uit Mexico, 20 jaar. Kost 3,5 miljoen euro, moet eigenlijk de opvolger worden in Enschede van Chapli. Vitesse heeft nog steeds de bal op de eigen helft. Deze paas is heel slordig en kan makkelijk door Van der Heijden worden verdedigd door Vitesse. Een kans hebben we trouwens wel gezien in dit duel tot nu toe. Door één halve kans voor Castaños die aan de rechterkant werd vrijgespeeld. Maar zijn schot ging ruim voorlangs. 17 minuten, bijna inmiddels op de klok. En dan staat hier dus in Arnhem nog 0 tegen 0. In Rotterdam wil Ronald Koeman van die hatelijke 0 af. Ronald van der Geer. Nou, zo gaat het als in de eerste 13 minuten. Gaat dat vandaag ook wel gebeuren. Het is in deze wedstrijd. Ten Raula, die Feyenoord nog altijd op die 0 houdt. Want het is 0-0 na 13 minuten. Maar Feyenoord is sterk begonnen toch aan deze wedstrijd. Nak is nog niet in de buurt van Erwin Mulder geweest. En Feyenoord mag naar twee aardige kansen. Waarover straks meer nu een corner nemen vanaf de linkerkant. Klaas die doet dat bal. Wordt door Kwakman uit de doelmond weggekopt. Maar weer door Feyenoord opgevangen. Door een van de betere denk ik in de eerste 13 minuten. Dat is Samuel Armenteros. Hij had zijn eerste goal voor Feyenoord eigenlijk moeten maken. Het was een bal van achteruit. Van de vrij. Linkerkant straks op gebied. Teruggekopt naar de doelmond door Lex Immers. En daar was Armenteros vallend naar de bal. Maar daar was ook Jelle ten Rauwelaar. Als je hem vraagt hoe heb je die bal eruit gehouden. Kan die denk ik niet navertellen. Miraculeuze redding van die keeper van NAC. Maar hij ging wel over de goal uiteindelijk. En dus die 0 voor Feyenoord. Even daarvoor was er ook al een goed optreden van ten Een Beschot van Immers van afstand. En dan heeft Filena nog een keer naast geschoten. Maar Feyenoord begint eigenlijk steeds beter te draaien. Begint een antwoord te vinden op het, uh, ja, nogal verdedigende, uh, de verdedigende opzet van NAC. Nu een uh, schot van afstand van Martens Indy. Dat wordt geblokt door uh, Drost en door uh, Buis. Die staan daar allemaal zo rond hun eigen strafstopgebied. En uiteindelijk gaat Bo door, die bal nu maar eens diep spelen richting Poupon Op de Feyenoord helft wordt die weer geklopt door de vrij. En dan neemt Klaas hier het bezit weer over. Nee, Feyenoord heerst echt in de eerste 15 minuten. Maar heeft dat overwicht dus mede, uh, dankzij ten Rauwelaar niet in die 1-0 uh, uh, voorsprong kunnen omzetten. Weer. Balbezicht voor Feyenoord nu met uh, Schaken in de as van het veld. Vindt uh, Immers combineren met Schaken. Gaat mis in de nakbeen tussen. Bal over de achterlijn en uh, corner voor Feyenoord nu vanaf de rechterkant uh, te nemen. Wat ook wel opvalt is dat het natuurlijk een groot verschil is of bij Feyenoord achterin Jan Maat of Van Beek speelt. Niet ten nadelen van de jongen Van Beek die het goed deed in de klassieker. Maar Janmaat Maat is ja, bij elke aanval van Feyenoord wel betrokken. En brengt gewoon iets mee als hij zich eenmaal voorin meldt namens de Rotterdammers. Die corner komt nu vanaf de rechterkant. Arme Teros staat op de rand van het schafstopgebied eigenlijk te wachten op die corner van Vilena. Vuisten van Terraula voorlopig voldoende. Dan aan de linkerkant wordt hij weggewerkt. Door Sarpong, maar weer opgevangen. Aan Feyenoord's linkerkant dan door uh, Nelon. moeilijk balletje naar uh, Jan Maat. Hoewel moeilijk, er zijn er maar twee die stoorden eigenlijk namens de uh, nak. En doen dat ook niet met veel overtuiging. Dat zijn uh, Verbeek en Poupon. vervolgens de Vrij. Die nog één keer dan uh, schakel de diepte instuurt. Maar die bal is uh, te hard, gaat over de achterlijn. Het is uh, richtingsverkeer. maar het is uh, in elk geval zo dat uh, de Kuip al een paar keer heeft kunnen applaudisseren voor de thuisploeg. En dat is uh, al even geleden, na 16 minuten 0-0. Gaat de Nederlandse equipe weg met twee keer brons van het EK in België, Gerard. Ja, die kans is natuurlijk nog steeds aanwezig. Met nog acht minuten te spelen. Leiden de mannen met 3-2? Wordt het misschien 4-2? Omdat Hofman een kans krijgt en Jonker een kans krijgt. Maar dat levert ook niks op. Nederland is de bovenliggende partij op dit moment. Het enige wat er aan ontbreekt is te scoren. Om het in ieder geval een veilige marge te laten worden. Want dan zou je straks zien dat in die laatste minuten van die wedstrijd. de Engelsen een uitval hebben. Dan nog 3-3 maken en shoot-outs uit het vuur slepen. En dan weet je het allemaal maar nooit of het gaat gebeuren. Maar Nederland is op dit moment. Het uh, betere elftal hier op het veld uh, in Boom. Waar het publiek zojuist op de banken ging. Omdat de Belgische equipe met natuurlijk onze eigen Mark Lammers als coach daarbij. Maar ook Frank Lijstra als uh, keeperstrainer en assistent Jeroen Delmee. Het is een technisch Nederlands blok wat uh, de Belgen tot die finale heeft gebracht. De finale die hier uh, begint uh, tegen Duitsland uh, om uh, vier uur vanmiddag. En dan wordt het stadion natuurlijk helemaal een gekke huis. Want het hockeyvirus heeft België in zijn greep. Er is in de kranten geen geen krant meer te vinden die niet minstens twee of drie pagina's schrijft... over het Belgische hockeyelftal dat straks de grote finale gaat spelen... van het Europees kampioenschap tegen Duitsland. Dat is straks pas. Nederland moet nu nog zeven minuten om de derde plek te pakken... met een kans voor Bakker en een kans voor Jonker opnieuw. Ik zei het al, Nederland is de betere ploeg in die slotfase. En maar uitkijken dat het straks niet achterin nog lastig wordt... bij een Engelse uitval. Want de marge van één is nog niet genoeg, hoor. Want één doelpunt van Engeland, het is gelijk en dan krijg je shootout. Dat willen we natuurlijk niet. Nederland moet hier gewoon derde worden. En is op weg, dat wel. 6,5 minuut nog te gaan. 3 voor Nederland, 2 voor Engeland. We volgen twee wielerwedstrijden deze middag. Straks de tweede etappe in de wieleronde van Spanje. Maar nu de Vattenfall Cyclassics rond Hamburg dus. Sebastian Timmerman. En dat is een wedstrijd voor sprinters. Waar uh, de Ronde van Spanje dit jaar echt een wedstrijd is voor klimmers. Zijn veel snelle sprinters naar Hamburg toegekomen. Voor uh, zeg maar de grootste wedstrijd van Duitsland. Waar het wielrennen toch onder druk staat. Na alle dopingproblemen. Uh, vooral in het verleden rondom Team mobile En Gerold Steiner is eigenlijk deze wedstrijd. De Vattenfall Cyclassics. De enig overgebleven grote koers. Uit de World Tour. Zeg maar de Champions League van het wielrennen. De wedstrijd is al een tijd onderweg, duurt uh, of uh, heeft een lengte van 246 kilometer. En er hoeven nog maar 92 kilometer te worden afgelegd. Maar we gaan eerst naar Richard van der Maarde. Vitesse is op 1-0 gekomen in de Gelderdoom tegen FC Twente. Halverwege de eerste helft en een doelpunt is er gemaakt door Mike Havenaar. Die lange Nederlandse Japanner die boven iedereen uitsteekt bij een corner van Theo Jansen. Van een meter of acht verrast hij daar Marsman. Die komt er nog wel aan met zijn vingers, maar heeft hem niet vast. En Havenaar in het uiterste hoekje door Marsman nog aangeraakt. Brengt de thuisploeg Vitesse dus op 1-0. En wij gaan weer terug naar Sebas. Ik kijk naar vier koplopers. Want dat wilde ik net gaan vertellen in deze Vattenfall. Zij Classics de hele dag eigenlijk al rijden vier man voor het peloton uit. Het zijn geen bekende namen hoor. De bekendste is eigenlijk een Deen Jonas aan Jurgensen. Rijdt voor Saxo maar het feit dat hij de bekendste is. Dat zegt al genoeg over de andere drie. Julian Kern is een Duitser in Franse dienst. Dan rijdt er nog een Spanjaard mee, een Bask. Gary Koets, bravo. En een Duitser, Michael Schwartzman Hebben acht minuten maximale voorsprong gehad. Zijn zojuist voor de eerste keer teruggekomen in uh, Hamburg. Hebben daar uh, uh, de uh, eerste finispassage gehad. Peloton is daar ook bijna bij de finispassage. En dan zie je al de controle van de sprintersploegen. Vooral de ploeg van FDG. Van het Franse sprinttalent Arnaud de Morgen wordt hij 22. Vorig jaar won hij deze wedstrijd. Die ploeg rijdt met veel renners vooraan. Zien ook een renner van Argo Shimano... De ploeg van John Degenkolb, De Duitser die mee is. En we zien ook wat ploeggenoot van André Krijpel. Drie sterke sprinters genoemd. Dat zijn ook drie favorieten voor deze uh, Vattenval Cyclus. Die nog 91 kilometer duurt. En de vier koplopers hebben een voorsprong van zo'n 4 minuten op het peloton. Ronald van der Geer naar de Kineka. De ja, het is 0-0 na 21 minuten op stootje. Dat dat eerst immers naar de grond ging in het strafschopgebied en daarna een overtreding wordt gemaakt door... Uh, ik dacht Pelle, uh, maar het kan ook iemand anders zijn, want het gebeurde eigenlijk op het middenveld. Pelle gaf een tikkie. Pelle gaf een tikkie en daar uh, ja, reageerden wat spelers uh, nogal heftig op. Waaronder Poupon, die vervolgens weer in een, in een uh, gevecht kwam met Jordi Klaassi. Nou, zij krijgen allebei veel uh, Poepon en Klaasie dus. Maar het geeft wel aan dat er, dat er in elk geval beleving is in, uh, in deze wedstrijd. Het is niet zo dat Feyenoord acteert als een dood vogeltje. Ik kijk nu nog eens terug naar dat uh, moment eigenlijk van, uh, van Immers. Nee, Klaas is het toch die die overtreding maakt. En uh, daarna boos wordt uh, op uh, Poepon. En dan uh, gaan er uh, allerlei mensen uh, met elkaar in gevecht. Nou, goed, da daarover uh, misschien later meer. Uh, Feyenoord speelt, uh, speelt naar behoren. moet moeten alleen zorgen dat het uh, zichzelf door ja, onzorgvuldigheden achterin niet uit het spel haalt. We hebben nog een schot gezien van Lex Immers, dat ook weer gekeerd moest worden door ten Rauwelaar. En de doelman aan de andere kant, Mulder, heeft eigenlijk tot nu toe niets te doen gehad. Wat dat betreft gaat het dus eigenlijk goed en geeft het ook wel aan, even zo'n opstootje, dat het met de teamgedachte van Feyenoord wel goed zit. Want ze stonden er toch ineens allemaal bij. En dat is iets wat je misschien wel, als het niet zo heel erg goed gaat, graag wil dat iedereen het voor elkaar opneemt en dat het net als team acteert nu uh, ook, uh, ja, het is echt ongelooflijk wat er nu gebeurt. ene scheermes na de andere, het publiek reageert daar natuurlijk direct op. Uh, Leurling doet ook mee trouwens in dat uh, festival en die vindt dat natuurlijk prettig en het publiek reageert. oftewel, het is uh, buitengewoon goed toeval op dit moment in uh, de Kuip waar het nog 0-0 uh, staat, dat wel na 23 minuten. Gaan we naar de serene rust van Spa-Francorchamps, denk ik, Louis Dekker. Of is het bij jou ook toch nog weer spannend? <laughs> Na nou, serene rust is er voor Kimi Raikkonen. En dat is toch jammer. Want Raikkonen, de nummer 2 in het kampioenschap, hij kon vandaag al geen potten breken. Maar Raikkonen is iemand waarvan je zegt, oh die haalt altijd punten. Dat doet hij immers al 26, nee zelfs 27 races op rij. Nou die reeks is net tot een eind gekomen in de Ardennen op Spa-Francorchamps. Vanaf het begin in eerste, in ronde 1 zag je al rookpluimen uit de Lotus komen. Ter hoogte van de voorwielen, dat wijst op remproblemen. En een inhaalmanoeuvre op Philippe Massa in de busstop-chicane. Pal voor het opkomen van het rechte stuk. Dat is het moment dat Raikkonen fataal werd. Daar zag je dat hij wel wilde remmen. Maar die auto die ging gewoon door. Hij probeerde nog om te draaien. Hij heeft de pits gehaald. Maar daarna is het exit. Dus weg is Raikkonen. En dat is jammer voor het kampioenschap. Want nu wordt het gat naar Vettel nog groter. Vettel die nog steeds deze race domineert. En die ook lijkt het met speelsgemak Alonso op afstand kan houden. De Ferrari coureur. Het zal na deze race, als hij hem uitrijdt, de nieuwe nummer 2 in het kampioenschap zijn. Maar het zou fijn zijn als Alonso de aanval op Vettel kan openen. Maar het ziet er voorlopig niet uit. Gerard de Groot, hoe lang nog voor de oranje hockeymannen om het brons binnen te slepen? 1 minuut 45. Maar zojuist stonden Dixon, Adam Dixon en Tom Carson... naast elkaar op de doellijn zo'n beetje van het Nederlandse doel. Iedereen was geslagen en geklopt. En allebei maaiden ze over de bal heen. En Nederland kwam heel, heel goed weg. Dan had je het dus zo'n uitval in die laatste minuut... om te kijken of je nog gelijk kan komen. Dat willen die Engelsen. Die Engelsen willen dat. Doelman Pinner is er al uit. En Loewers, Ian Loewers, staat nu met een uh, gekleurde trui aan... als uh, spelende keeper mee te doen. Daar heeft hij eigenlijk helemaal geen zin in. Hij zegt tegen de coach, ik wil aanvallen. Nee hoor... Achterin moet jij staan. En het betekent dat Engeland gewoon nog die gelijke stand eruit wil slepen. Maar voorlopig leidt Nederland 1 minuut nog te spelen. 3-2. staat 0-0 bij Feyenoord NAC. 1-0 bij Vitesse Twente. En Goa Digles tegen FC Groningen is afgelopen. 3-3. Graag tot zo. Den Haag gaat fors snijden in de buitenlandse posten van Nederland.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 U rijdt de Volvo V60 met 20% bijtelling. Ook als automaat. Ontdek de V60 op VolvoCars.nl. Dit is Radio 1.